De Kelder. Een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield, in de vertaling van Justine Van Mare, regie Hierommele. Alles goed achterin, mevrouw Beker. Ja hoor, dank u. Zijn we er al bijna? Uh, nog een klein eindje. Als we eenmaal dit bos door zijn, dan kunt u het huisje in de verte zien liggen. We zijn er bijna, Paul. Ja, ik moet het eerst zien, dan geloof ik het pas. Het lijkt wel of een uur in die auto hebben gezeten. Als we straks moeten besluiten dat fantastische huisje niet te kopen... ...dan zal hij ons daar toch niet achterlaten. Stil, dadelijk hij. je. We zijn toch van plannen te kopen. Het is geknipt voor ons. Het is precies wat we zoeken. Krijg jij soms de helft van zo'n commissie? Hoe weet je eigenlijk of het precies is wat we zoeken? Ik heb het nog niet eens gezien. Ik heb de beschrijving gelezen. Zo, oh, ik had het kunnen weten. En uh, dat was zeker een schitterend verhaal. De koop aangeboden. Liefelijk stijlvol buitenhuisje. In zeer goede staat van onderhoud. Schitterend gelegen ver van het stadsgevoel, Grote goed onderhouden Tuin met veel vrucht. Een droomhuisje. Zeer... Dat klinkt niet gek. Zal ik alvast maar een cheque uitschrijven? hè? Ik neem tenminste niet aan dat het een bouwvallig krot is. Want dan hadden ze dat ongetwijfeld ook verhaald. Een bouwvallig krot. Dat hadden ze toch nooit een liefelijk stijlvol buitenhuisje genoemd? Daar heb je gelijk. Hè? Het moet een Al was het alleen maar om je vrienden te vertellen dat je in een buitenhuis woont. En de prijs is een gil. Dat heb je zelf gezegd. Ja, ja, maar eerst een uh, verkooppraatje, ja, houden, wil je? Kijk eens al. Volgens mij zijn we er gaan. Uh, Inderdaad, meneer Beker. Zo. Yes. Yes. Yes. So. Nou, yes. dit is het dan. Oh. Wat vindt u ervan? Oh, Oh, oh. oh. oh. oh wat een. Eenig huisje. Een rieten dak. en witgepleisterde muren. Oh, opal oh, en die bloemen. O, oh, hier, hier heb ik altijd van gedroomd. Oh, hoort, hoort al die grond er ook bij? Jazeker, de tuin loopt helemaal tot aan de rand van het bos. Oh. Nou, dat gaat ons straks wel een vermogen kosten om dat uh, rieten dak te laten vernieuwen. Oh, daar ja. hoeft hij... Oh. Als je er tenminste ja. iemand voor kunt vinden. Hè? Uh, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, meneer Beker. Oh. Mevrouw Archie heeft vlak voor haar vertrek de dakbedekking geheel laten vernieuwen. De eerste vijftig jaar hoeft u daar niet minder om te kijken. Ik oh, kan mijn ogen nog steeds niet geloven. Het is precies zoals ik me had voorgesteld. Trek nou maar niet zo'n pokerfeest, Paul. Jij bent net zo enthousiast als ik, of niet soms? Nou, mijn vrouw is niet bepaalde goede zaken, mevrouw, meneer Crawford. <laughs> nou, ze heeft in ieder geval wel een neus voor koopjes, meneer Beker. En neemt u nou maar van mij aan, zo'n aanbod krijgt u nooit meer. Mijn man heeft precies hetzelfde gezegd. Zoiets vind je nooit meer voor dat geld. We kopen die pal. Maar mag ik dan wel, voor ik de cheque uitschrijf, misschien eerst nog even binnen het houtwerk en de muren bekijken? Graag rustig gang, meneer Beker. Maar ik verzeker u dat u hier niet zult vinden. Het huis verkeert van binnen en van buiten in een perfecte staat. Waarom is de vorige bewoonster eigenlijk weggegaan? Als ik het goed begrepen heb, heeft ze hier maar twee maanden gewoond. Oh, misschien spookt het er wel. <lacht> <lacht> meneer Crawford, het spookt ja. hier toch niet? <lacht> Spoken, mevrouw Beker. Hoe komt u in vredesnaam op dat idee? Nou ja, de, de prijs, ziet u, die is nogal aan de lage kant. Oh, ik weet zeker dat meneer Crawford de prijs best wat kan opschroeven... Ja. als dat het enige is wat uh, je dwarszit. zit. Uh, mevrouw Archley, om nog even op uw vraag terug te komen, meneer Beker, kon niet tegen de eenzaamheid. Tja... Dit huisje is niet voor een vrouw alleen. Hm? Het dichtstbijzijnde huis is de boerderij van de familie Rickford. Dat is ruim 9 kilometer hier vandaan. En uh, hoe ver is het naar het dorp? Oh, Dat is nog verder. Ik denk al gauw zo'n 13 à 14 kilometer. Uh, mevrouw Beker. Denkt u dat u wel tegen de eenzaamheid kunt? Dat is juist precies wat ik nodig heb. De dokter heeft me volstrekte rust voorgeschreven... en een volslagen andere omgeving. De eerlijkheid gebiedt me u te zeggen... dat de dichtstbijzijnde dokter hier 15 kilometer vandaan woont. En u heeft geen telefoon. Tja, als u dan ziek ja, maar bent... Ik, da ik, ben niet, ik ben niet lichamelijk ziek. Begin dit jaar hebben wij ons zoontje verloren. Mijn vrouw heeft toen een zenuwinzinking gekregen. Het spijt me. Hij was pas zes jaar, meneer Crawford... En zo'n lief kind. Ik, ik, ik heb een foto van hem. Jo. Laat, laat me toch, Paul. Ik ben er nu overheen. Waarom zou ik geen foto van hem mogen laten zien? Kijk. Kijk, meneer Crawford. Dit is hem. Michael heette die. Deze foto's genomen toen hij zin weg. Ja. ja, dat is een leuk kereltje, mevrouw ja. Beker. Vindt u niet? Zullen we... Zullen we dan nu maar naar binnen gaan? Uh, ja, dat. ik zal de deur even openmaken. Mm -hmm. Moet je kijken, Paul. Echte eikenbalken. Kijk, ik zie het. Oh. Ja. Oh, als u soms naar houtworm zoekt, die zult we hier niet vinden. Zo. 300 jaar oud, meneer Beker. En zo gaaf als wat. Ja, zo uh, op het oog te zien... Zien ze er goed uit? Mevrouw Archley heeft er een gerenommeerde firma voor ongediertebestrijding bijgehaald. Mm -hmm. Al het houtwerk is nagekeken en waar nodig behandeld. Reken maar dat dat een lieve duit gekost heeft. Ja, toch begrijp ik het niet. Eerst geeft ze aan dit huis handenvol geld uit. om dan na een paar maanden weer te vertrekken. Ze... ze zei dat ze niet tegen geluiden kon. Oh, geluiden? Wat voor geluiden? De normale geluiden die we eenmaal bij het wonen in de vrije natuur horen, mevrouw Beker. Vooral nachts. Huilen, vossen. Een konijn dat door een bezel wordt gegrepen kan schreeuwen als een mager is. Oh, afschuwelijk. Nee, mevrouw Beker, niet afschuwelijk. Als u de geluiden maar herkent. Mevrouw Archley liet de verbeelding de vrije loop. De bewoners voor haar hebben hier 40 jaar gewoond en die hebben nooit ergens last van gehad. Kijk u eens. Ik bedoel maar, daar hoef je toch niet voor bang voor te zijn, vindt u niet? Wat zou Michael van de tuin genoten hebben, Paul? Oh, kijk, daar staat zelfs al een speelkameraadje voor hem. Waar? Daar, in de tuin. Oh, arme keeltje, misschien is hij wel verdwaald. Ik ga even kijken wat er aan de hand is. Ik, ik zie niemand. Ach, later maar. Ja, maar er zijn hier helemaal geen kinderen. Er woont die, hier geen sterveling. weet ik. Later nou maar. Oh, eh. Uh, <tie tie> bedoelt... Ze denkt uh, wel vaker dat ze ons zoontje uh, gaan zien. Als u het mij vraagt, meneer Beker, mm -hmm. is dit huisje niet geschikt voor u? Hoe bedoelt u dat? Ik geloof eigenlijk dat u het maar niet moet kopen. Het ligt er afgelegen. Uw vrouw moet mensen om zich heen hebben. Volstrekte rust, dat is wat ze nodig heeft. De dokter heeft het duidelijk gezegd. Een totaal andere omgeving. Dus ze moet zich van het verleden kunnen losmaken. Hij is er zeker bij van doorgegaan. Hmm. Nou. Maar ik heb het me niet verbeeld, hoor. Als je dat soms denkt. Oh, natuurlijk, natuurlijk heb je je niet verbeeld. Hoe zag hij eruit? Een jongetje van een jaar of zes, zeven. Bleek gezichtje, heel mager. Hij had rood omrande ogen, net alsof hij gehaald had. Ach ja, en hij had donker haar. Oh, <kijnt> nou, dat zegt me niets. Uh, wilt u de keuken nog even zien? Ja, graag. Ja. Uh, Komt u maar. De, de, de, de, de keuken, de kant uit. Ja. ja. natuurlijk. Komt u maar, mevrouw Beker. Zo, en hier moet nog het een en ander aan worden opgeknapt. Ja. Kijk eens, een waterpomp! Oh, wat leuk! Ach, zo'n ouderwets ding, dat is anders niks voor jou. Ik verzeker je dat je dan gauw zal gaan vervelen als je elk moment dan die pomp moet gaan zwengelen. De watertank is leeg, die moet eerst volgepompt worden. De waterput staat in de tuin. Een waterput? Oh, het wat enige! Als mevrouw Archley hier twee volle maanden heeft gewoond, waarom heeft ze dan die moderne waterleiding laten aanleggen? Ze was van plan om in de kelder een generator te laten plaatsen daarmee zou ze dan zowel elektriciteit voor de verlichting... als energie voor de waterpomp hebben. Maar zover is het helaas niet gekomen. Zeg, u gaat me toch niet vertellen dat dit huis ook nog een kelder heeft? Uh, hoe komen we daar? Uh, via een deur in de gang. Mm -hmm. uh, komt u maar. Ja. Zal ik u laten zien? Kom. Volg u mij? Zo. Hier is het. Het is... Hé. Hey. Dat is gek. Ik zou toch zweren dat hij hier was. Wat is er? Hier moet die deur zijn, dat weet ik zeker. Ik herinner me nog heel goed dat ik het haar heb laten zien toen ze hier kwam wonen. Wacht eens even. Hoort u dat? Mm -hmm. Daarachter is het hol. Ze heeft die deur laten dichtmetselen en toen behangen. Waarom zou ze dat in vredesnaam gedaan hebben? Zeker iets engst in de kelder verstopt. Zeg oh, uit. Daarover maak je geen grapjes. Ach, neem die kwalijk. Ik maak het inderdaad maar een grapje. Zo. Oh, oh. Wat is er met je? Je staat er trillen als een riet. Ik, ik krijg een hins te bibbers. Oh, het is hier zo koud. Waarom is het hier eigenlijk zo koud? Omdat de zon nooit in dit deel van het huis komt, mevrouw Beker. Denkt u nou echt dat ik gek ben, meneer Crawford? Helemaal niet door de zon. De zon heeft er niets mee te maken. Dat weet u rustig, best. Rustig, Nelma Joe, rustig. Je hebt een vermoeiende dag achter de rug. Ja. ja, daar heb je gelijk in. Neemt u me niet te kwalijk, meneer Crawford? Hindert niet, mevrouw Baker. Nou, dit is dan alles wat ik u kan laten zien. Mm -hmm. En hoewel ik er een hekel aan heb... de mensen te vragen snel te beslissen... moet ik u toch zeggen dat er morgen nog een jong echtpaar komt... om het huisje te bekijken... Ik zou dus graag een beslissing van u vernemen. Nou, wat mij betreft is de zaak in orde. Wat vind jij, Jo? Ik weet het niet. Je weet het niet? Dus dan vraag ik je. Als ik me niet vergis, was jij toch degene die zo enthousiast was? Dat was ik, ja, maar... Nu heb ik zo mijn twijfels. Wat bedoel je met... Heb ik zo mijn twijfels? <kwijls> Misschien is het beter dat ik mij even terugtrek... terwijl u dit samen bespreekt. Uh, als u zo vriendelijk zou willen zijn... Ik ga even wat in de tuin wandelen. Ja. Oké, okay, Joe. Voet het achterbij. Wat is er aan de hand? Er, er klopt hier iets niet, Paul. Klopt hier iets niet? Ik heb alles heel zorgvuldig bekeken. Het huisje is puntgaaf. Ik bedoel niet het huisje als zodanig. En wat bedoel je dan wel in helemaal hemelsnaam? Ik weet het niet. Ik kan het niet uitleggen. Vind jij het niet eigenaardig dat mevrouw Archley handenvol geld aan dit huis heeft uitgegeven... om het dan na amper twee maanden voor een belachelijke lage prijs weer van de hand te doen? Ach, begin nou toch niet te zeuren over de prijs. Het was toch juist het lage bedrag dat in eerste instantie onze aandacht heeft getrokken? Nou, ik kan je verzekeren dat het huis in prima staat verkeert. Als het volgens jou allemaal zo fantastisch is, waarom is het dan weggegaan? Ach, dit is toch werkelijk belachelijk. Ik kan me trouwens geen moer schelen waarom ze is weggegaan. Het enige wat ik zeker weet is, als we nu geen ja zeggen, we naar het huisje kunnen fluiten. Het koopje van de eeuw en wij laten het schieten. Er zijn toch nog meer huizen. Dat weet ik. We hebben ze allemaal bekeken. En we hebben de prijzen gezien. Joe, we mogen dit echt niet laten schieten om de een of andere onnozele gril. Er is geen onnozele gril. Ik heb in mijn stoutste dromen niet durven hopen ooit nog eens een huis te vinden... dat in zo'n perfecte staat verkeert. Er hoeft vrijwel niets aan gedaan te worden. Ja, maar Paul... Nou, luister nou, luister nou, luister. We zullen de kelder weer laten openbreken. En we zetten er een generator in. Hè? En dan, dan hebben we elektriciteit. Centrale verwarming en, en, en stromend water. Nou, je zult je genot niet op kunnen. Nee. Zou je het dan niet willen proberen? Laten we zeggen voor een paar maanden. Hè? En, en wanneer je er dan nog problemen mee hebt, dan, dan maken we er geen woord meer over vervuiling. Ik, ik, ik beloof je dat we het dan weer meteen gaan verkopen. Hè? En, en dat we naar iets anders zullen gaan kijken. Nou. Wat zeg je daarvan? Jezus, Joe. Meen je dat echt? Ja, dat meen ik echt. Nou, goed. Of jij het dan zo graag wilt. Je weet het zeker? Ach, ja, ik weet het zeker. Je bent een engel. Meneer Crawford. We hebben besloten. We, we, wanneer kunnen we het huisje betrekken? We doen het! Nou, pas wacht op! Ja, rustig. Zo gaat hè? Zo hij, hij goed. Niet zo snel, Bill. Niet zo snel. Zo. Rustig. Rustig, rustig. Pas op nee, hoek. Ja, oké. Okay. Ja. nee, meer op zijn. nee, nee, nee, nee, Zakken, Bill. We zuck, we Zakken. zakken. nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat deze nee, nee, nee, nee, Rustig. rustig. Ja, o, God, dat viel goed. niet mee, hè? Nee, dat viel zeker niet mee, mevrouw. Goeie dag. Oh. Uh, Alfie, dit was het laatste? Was uh, het ja, ja, dit was het laatste. Ja. Nou, ik had niet gedacht dat we het er allemaal in zouden krijgen. Nee. En weet je die, die, die oude huisjes, die zijn groter in je ding, hè? Uh, eens even kijken. Mevrouwtje, als u hier op dit stippellijntje even zou willen tekenen... Oh, ja, ja. dan gaan wij er weer eens van ja. Zo. Ja, hartstikke bedankt. Als u liet. Dank u wel, mevrouw. Oh, en... Uh, Wacht u. Ja? Uh, uh, Alsjeblieft. Ja, maar maat nog, mevrouw, ja. Oh! Kijk, eens aan, mevrouw. je Ik... oh, regelt dat. voorzichtig. <laughs> Met de duiten, hartstikke bedankt, mevrouw. En het spijt me werkelijk van die vaas, maar ja, ja er kon ja, wel wat weinig aan ja, doen. Ja, maar je ook, mevrouw, je, we komen er een eentje voor. Ja, wil, moedig, dan gaan we er weer eens voor door voordat het donker wordt. Ja. He? ja, zeg, mevrouwtje, denkt u nou dat u het redt? He? He? Hoe doet ja, u nou, doe dat nou met die verlichting? He, u zei dat nu geen verlichting hebt, u hebt geen stroom. Hoe doet u dat nou? Oh, we hebben een olielamp gekocht. Ah. Ik zal hem zo aansteken. Nou, nou. U liever dan ik, mevrouw. O. Ik krijg kippenval van die oude huizen. Ja, kijk, uh, overdag is het allemaal wel aardig Maar s'avonds... avond. Eh, ja, nee, nou, toch op Alvi. Zo ja, mevrouw de stuip op het lijst. Oh nee, Verre, oh, dat valt best mee. Eh, nou, dit was ook en mijn man wordt. zal zo wat thuis ja. komen. Ja. begrijp trouwens niet waar die blijft. Nou. U hebt stevige grendels op die deuren, mevrouw. Als ik u was, dan zou ik ze er maar voorschuiven totdat uw man thuis is. Echt? Ja, ja. Ja, dat moet ik doen u, hoor. Ja, dat heb je gelijk aan. Ja, dat zal ik echt Nou, Althus, ja. kom op. Uh. Heren, tot ziens. Mevrouw, vrouwtje, en nogmaals, is... eh, hartstikke bedankt hoor. Graag gedaan Zo, nou. Zeg, hè? Hey, uh, he? Mooi wijfje. Eh, uh, mooi. Ja, echt prachtig dat heb je moet Maar volgens mij is het op... Ja, die, toch, die zou toch niet in een dat eentje op zo'n verlaten plek moeten blijven. Wat zeg jij nou, Nee, Hoe kom jij er een bij man? De man komt toch zo thuis? Trouwens is toch niet in een de eentje, dat kind is er toch? Wat, wat kind? Waar had je nou over een kind, Alfie? Waar had je het nou over? Da euh, over de kleine zoontje. Speelde in de tuintuur, want uitlaaien waren. Zo, ik heb helemaal niks gezien. Nou, dan moet je nodig eens dat oogarts houden. Nou, ja, kom nou toch. Ja, hoogarts. jongen, een klein, bleek jongen van een jaar of zes met donker haar. Oh, daar weet ik niks van, Alfie. Daar heb ik niks van gezien. Ik, weet, ik geloof dat het van hallucinaties heb jij hoor. Dat geloof ik geen woord. Nou, wij spelen de Paul, waar blijf je toch? Het is al half tien. Oh. Even in de wand aanzetten. Stop. Oh, het is te koud. Oh. ben ik moe. Mami. Dat is een schatje. Hallo, Mami. Help me. Veestig. Stop! <laughs> Maar niet open. Was je doof. Ja, sorry, sorry dat ik zo laat ben, maar ik had vecht met die verdomde auto. Ik moest wachten tot die weer gerepareerd was. Nou, kom maar. Zo. zo. Ah, je hebt de lamp. Al aangestoken, we, we, we moeten maken dat we hier wegkomen, hoor. Zo. Nu ogenblikkelijk. Nou zeg, wat krijgen we nou? Wat krijgen we nou? Ik, ik heb een ronddag achter de rug. Ik, ik ben back Je af. Je kunt me niet dwingen hier te blijven. Ik pak de auto en ik ga nu weg. Kom rustig, rustig nou, rustig, hè? Hier, net. het. Zo. Ja. Nou, vertel nou eens eventjes op, hè? Wat was er nou nu weer aan de hand? Ik, ik, ik, heb, ik heb dat jongetje weer gezien. Ach, kom maar, ja, ik, op, schat, ik, schat, ik weet holen. dat je me ervan probeert te overtuigen dat er geen jongetje is. Maar toch heb ik hem gezien, Paul. Toen de verhuizers hier bezig waren, ja. ik, ik voelde dat er iemand naar me keek. Ja. Ik, ik keek uit het raam en, en daar stond hij in de tuin me aan te staan. Ja, en, en ben je toen naar hem toe gegaan? Ja, toen ik in de tuin kwam, was, was hij verdwenen. Ja. Dan zal ik eens een afspraak met uh, dokter Philips moeten maken? Op... Ik heb het me niet verbeelden. Er is trouwens nog wat. Ja. Ga verder. De verhuizers gingen vrij laat weg. Ik, ik was nog moe en ik moet in de stoel in slaap gevallen zijn. Mm -hmm. ik, ik hoopte maar dat je gauw zou komen, maar dat duurde zo lang. Plotseling hoorde ik duidelijk een kinderstemmetje. In je slaap? Ja. Nee, dat, dat wil zeggen, eerst sliep ik, maar daarna was ik klaar wakker. En wat had dat stemmetje allemaal te vertellen? Het riep, mami, mami. En, en daarna zoiets als, help me alsjeblieft. Mami. Ach, joh. Je doomde natuurlijk over Michael. Nee, ik zei het toch altijd dat ik klaar wakker was. En bovendien was het helemaal Michaels stem niet. En, en even later, Paul, hoorde ik van die geluiden... alsof er iemand op een deur staat te bonzen op de kelderdeur. Ik, ja, maar... Ik hoorde in de kelder heel duidelijk een kind snikken. In de kelder? <tie> Vooruit. Kom in. Wat, wat, wat, wat ga je doen, Paul? Is daar iemand? Is daar iemand? Heer jij daar in de kelder. Ben je in slaap gevallen? Geef antwoorden voor, anders het je mond. Hij schijnt geen antwoord te willen geven. Ik heb je alleen maar verteld wat er gebeurd is. Ja, lieve schat, dat geluid dat jij denkt gehoord te hebben... dat was mijn gebons op de voordeur. Ik heb je uit je nachtmerrie gewekt. Ik sliep niet. Een uil. Is dat jouw snikkend kind? Oh. Je, je hebt me helemaal in de war gebracht. Ik weet niet meer wat ik wel en wat ik niet heb gehoord. Zo. Misschien heb je gelijk. Het eerste wat ik morgen ga doen is deze deur openmaken. Ik hoop niet dat van de kelder volgende zit. Kom, laten we naar bed gaan. Ik heb me, geloof ik, nog wel aangesteld, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, maar ik vergeet het je. Ik zie je er toch ademeneemend uit. Ik geloof dat Arne me enorm op oh, <laughs> Ik doe het niet zo het ontbijt is klaar Ik kom eraan mm, Wat ruikt die koffie lekker zeg Goedemorgen oh, Dag lieverd Zo, net als jij trouwens <laughs> Nou, vertel eens Hoe voel je je vanmorgen? Prima, dank je geen gekreun meer uit onderaardse gewelven oh. En geen jongetjes meer op het gazon. Oh. Nee. Zo. Paul. Mm. Laten we niets meer aan die kelder doen. He? Laat hem zoals hij is. Waarom? Dat weet ik niet. Een, een soort gevoel die... Die deur is niet zomaar dicht gemetseld. We, we moeten ons daar niet mee bemoeien. Maak me bang. Ach, dat is de angst voor het onbekende. Je weet niet wat je daar beneden zal aantreffen. En daarom verbeeld je de meest afgrijzelijke dingen. De enige manier om van die angst af te komen... is je te overtuigen dat er niets is om bang voor te zijn. Maar stel je voor dat er toch iets is. Luister nou toch eens. We hebben dit huisje gekocht met alles nog op en aan. Nou, als er sprake is van iets afschuwelijks in die kelder... dan hebben we ook het recht om te weten wat dat is. Oh, godsnaam, Pauls, gehaald. Ja, mag ik nog een beetje koffie? Oh, nog een paar flinke... Klap en we zijn er. Zo. Oh, kijk, kijk eens naar die rotzooi. Oh, dat ruim ik straks wel op. Zo. Ja. Zo. Zie je wel? Ja, daar heb je de deur. Zo. Nou, als we de er nog even wat wegschuiven. Zo. Zo. Die grendels zijn gloednieuw. Ja. Ja. ja, en er zijn er meer dan genoeg. Die vrouw had zeker aandelen in een slotenfabriek. Zo. En zo. Zo. Oké. Okay. Op naar de verborgen griezel. Uit dat graf, Keldar. Wil jij misschien als eerste afdalen? Nee, ik blijf hier. <laughs> ik moest eigenlijk... Ja, ik, ik kan geen hand voor ogen zien. Wees u godsnaam voorzichtig? Er, er zijn hier geen ramen en er is geen enkele vorm van ventilatie. Er is, er is helemaal niets. Ik ben er. De vloer is uh, van steen. God, het is hier koud. Hoe ziet het eruit nou, daar? Kom zelf maar kijken. Nee! Nou, ik zal je geruststellen, er is niets te zien. Geen doodkist, zelfs geen afschuwelijk bomstaar. <laughs> het is hier helemaal leeg. Geen armen, geen kinderen. Alleen een ijskoude lege ruimte. Nou, ik eh, kom weer naar boven. Nou, we hoeven in ieder geval geen geld meer aan een uh, vrieskist uit te geven. Overigens, genoeg ruimte voor een generator, dacht ik zo. Ik beschrijf niet goed waarom ze zich zoveel moeite getroost ziet om die kelder dicht te laten met ze. Oh, misschien vond ze deze deur wel een, een storend element in de gang. Maar waarom heeft ze dan ook nog vier grendels op die deur laten maken? Dat is een vrouw, liefje. En die doen vaak de gekste dingen. Maar snap je het dan niet, Paul? Die grendels beletten niemand om de kelder in te gaan... maar wel om eruit te komen... De watertank was leeg. Ik heb water voor je gehaald uit de put. Want toch hoorde ik iemand op de gang. Ach, laten we dan even gaan kijken. Oké, okay, jongens. Jullie spelletjes uit. Mijn vrouw is kung fu-specialiste, dus denk maar niet dat je enige kans maakt. Ik weet, ik weet zeker dat ik iemand gehoord heb. Nou, waar zijn ze dan? Zeg, zeg je was toch niet zelf in die kelder? Ach, natuurlijk niet. De deur staat namelijk open. Ik weet toch zeker dat ik hem vergrendeld heb. Dat heb je inderdaad, dat heb ik zelf gezien. Hij is het huis binnengedrongen. Hij moet daar beneden zijn. Wie bedoel je? Dat jongetje. Oh nee, begin daar nou niet weer over. Ik wist dat je me niet zou geloven. Daarom heb ik het je niet verteld, maar hij was vanmiddag weer in de tuin. Wat? Ik heb hem gezien, zo waar als ik hier sta. Ja, maar... Hij kwam recht op het keukenraam af en, en toen ineens rende hij weg kon de sporen van tranen op zijn gezicht zien zitten. En waar was ik op dat moment? Jij was even naar het dorp. Gek dat hij nooit tevoorschijn komt op de moment dat ik thuis ben. Oh, misschien is hij wel bang voor je. Nou, hier is hij in ieder geval niet. Hallo? <stoot> voor het geval je het weer eens mocht zien... zou je er goed aan doen, mij meteen te waarschuwen. Ik begrijp er niets van... Ja, ik ben benieuwd wie dit toch open kan krijgen. Paul? Ben je wakker? Nee, ik slaap als een ons nou goed. Wat is er? Ik kan niet slapen. Nou... Oh. Bedankt dat je me gewekt hebt om me dat te vertellen. Ik zou het vreselijk gevonden hebben. Als je me dat morgen pas verteld had... neem een slaaptablet. Nee. Ik heb een hele aan slaapmiddelen. <tosses> nou, dan zijn ze toch voor? Je. Als je nou toch niet kan slapen... eentje zal heus geen kwaad doen. Ze liggen beneden... Dan ga ik zelf dan naar beneden om ze te halen. Dankjewel. Wat? De zaklantaren, Joe. Er is hier helemaal niemand. Dat, dat bestaat niet. Hoe kan hij er dan uitgekomen zijn? Hij kan er onmogelijk uitgekomen zijn. Zo. Zo. zo. Ik begrijp er helemaal niets van. Hij zat daar toch? We hebben hem allebei gehoord nu. Ja, we kunnen het maar beter onder ogen zien, Joe. Het spookt hier. Het spookt hier? Ja. Die kleine jongen van jou is een spook. Een arm, eenzaam, spook. Geen wonder op mevrouw Arsley dat hij tegenkom... en de kelder heeft laten dichtmetselen. Gewoon Ik... nu niets meer. Tja, arme Dreumes. Ik zou er wat voor over hebben om te weten wat er precies gebeurd is. Wat er allemaal gebeurd is. Ik wil hier geen minuut langer blijven, Paul... We moeten meteen onze biezen pakken. We vertrekken morgen. Nee, nee, nee. Nu. Onmiddellijk. Ik blijf hier geen seconde langer. Joe. Oh, oh nou, Paul. Nou. Hij smeekt ons steeds met hem te helpen. Wij kunnen niets doen. Ik kan niet, maar. Huis, het, het komt allemaal wel goed. Hè? Zodra het morgenochtend licht wordt... dan pakken we het belangrijkste ding en dan gaan we er vandoor. Alle ramen op de bovenetage zijn gesloten. Is uh, dit de laatste koffer? Ja. Goed zo. De kofferruimte van de auto is chockvol, dus ik zal deze maar op de achterbank neerleggen. Heb jij uh, de achterdeur gesloten? Ja. Alleen nog even dit raam. Ja, mooi zo. Oh. Nou. Zo. Prachtig. Dat is dat. Laten we dan nu maar gaan. Ja. Paul, kijk eens. De kelderdeur staat weer open. Laten we maken dat we wegkomen. Mami, Mami, Mami. Val heeft me nodig. Kom mee, Joe. We kunnen er niets aan doen. <tie> Goedenavond, meneer Beker. Mm, goedenavond, meneer Crawford. Dan komt u binnen. Ah, fijn, dank u. Zo. Hierdoor? Gaat u aan, ja, ja, gaat u gaan. Fijn, dank u. Ja. Jo, hier is meneer Crawford. Kom, dank u. Goedenavond, mevrouw Beker. Meneer Crawford. Eh, mijn vrouw voelt zich helaas weer niet zo goed, vrees ik. Oh, vervelend om dat te horen. Tja, ik heb uw brief ontvangen... Ik meen begrepen te hebben dat u het buitenhuisje weer in de verkoop wil doen. Inderdaad, ja. Ik uh, moet u achteraf gelijk geven. We zaten daar toch wel erg geïsoleerd. Ja, ja. die vreedzame stilte kan een mens wel eens te veel worden, veronderstel ik, <laughs> meneer Beker. <laughs> nou, toch geloof ik niet dat het moeilijk zal zijn een koper te vinden. Wanneer bent u eruit gegaan? Oh, ongeveer een maand geleden. Het is uh, allemaal vrij plotseling gegaan. Een maand geleden al? Maar, maar dan heeft u dus die hele toestand gemist. Die hele toestand, wat bedoelt u? Die kleine jongen die vermist werd. Welke kleine jongen? Dat zigeunerjongetje. Ach, maar dat is waar ook. U hebt hem nog gezien op de dag waarop ik u het huisje heb laten zien. Niet waar, mevrouw Beker? Ja. En ik dacht nog wel dat u het zich verbeeldde. Enfin, het scheen dat er omstreeks die tijd in het bos... een stel zigeuners met hun woonwagens was neergestreken. Ja. Nou bleek dat de moeder van dat jochie een week daarvoor gestorven was... En hij miste haar zo erg dat hij er in zijn eentje op uittrok om het te zoeken. Hij kwam telkens weer naar ons toe. Ja, het, het was hem kennelijk om u te doen, mevrouw Beker. Maar Ja, hij, hij zocht waarschijnlijk iemand ja, om zijn verdriet mee te delen. Ja, ja, ja. Nou, hoe dan ook, op een dag is hij weggegaan en hij is nooit meer teruggekomen. De politie heeft verschillende zoekacties georganiseerd, maar zonder enig resultaat. Ja, we hebben zelfs in uw waterput gedrecht. Maar ook daar was hij niet te vinden. Uh, wanneer bent u exact uit het huis gegaan? Op uh, 23 juli. De... Maar dat is precies de dag waarop hij is verdwenen. Ja, ze zeiden dat uw huisje hermetisch was afgesloten. En toen ze het wilden openbreken, heb ik gezegd dat het gods onmogelijk was... dat dat kind daar naar binnen had kunnen gaan, als het zo goed was afgesloten. Joe, hij zal toch niet naar binnen zijn gegaan... Nog voordat we vertrokken waren. Per slot stond de voordeur open toen ik bezig was de auto in te laden. Maar als hij naar binnen zou zijn gekomen terwijl u er nog was... dan zou u hem toch gehoord moeten hebben. Inderdaad. Paul. Hmm? Dan zouden we hem gehoord moeten hebben. U hebt geluisterd naar De Kelder. Een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield... in de vertaling van Justine van Mare. De rolverdeling... Crawford, een makelaar, Ad van Kempen. Joe Baker, Barbara Hofman. Paul Baker, Paul van Gorkum. Een verhuizer, Ben Hulsman. En het jongetje Paula Major. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Benden Hartog. Regie, Hero Muller.